Een zeer goedemorgen op deze mooie zaterdag in Zandvoort. En uiteraard was dit weer, Zandvoort heeft het. En wij gaan vandaag uh, Goedemorgen Zandvoort doen. 19 maart, en nog een week, en dan is de circuitrun. We gaan het vandaag hebben over uh, de samenwerking ROC Airport Hoofddorp... met Filip Mol, dat is de directeur. Daarna praten we met Rogie Leefwater. Eindelijk is hij heel erg blij, want het lokaal in het LDC is geopend. Vonda Dekker is vrijwilliger... ...coördinator bij Le Champion. En dan gaan we eens praten over de circuitrun weekend... ...want het is natuurlijk zaterdag en zondag. Na een uh, volle uh, weken van politieke strijd en, uh, en keuzes en kiezen... Uh, ...praten wij met Jerry Kramer, de grote winnaar met drie zetels... ...en daarna met Mirko Gerrits, die heeft één zetel. Deze week is de thema van uh, de Pride bekendgemaakt... ...voor Amsterdam en natuurlijk ook heel Zandvoort... En daar was Roy Dong aanwezig, daar gaan we ook mee praten. En dat gaat ook over een beetje over de businessclub. De techniek vandaag doet Isabel Gurdensen, de jingles en muziek... Cor Draaier en Jelmer Koper. Redactie heb ik een beetje gedaan met Gerry Rutte. En bij mij zit Iris Voren. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Als je iets naar trekt, dan... Dan hoor je me beter, ja. Zoiets. Ja, welkom. Goedemorgen. Jo, Wij gaan dankjewel. samen dit programma presenteren. En uh, laten we maar beginnen met het eerste onderwerp. <coughs> Als het goed is, heb ik meneer Philip Mol aan de telefoon. Ja, dat klopt. Goedemorgen. En, uh, goedemorgen, meneer. Mol. Ja, um, vorige week is er uh, een, een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en uw school, ROC Airport Amsterdam. Ja, klopt. En dat gaat over uh, het plaatsen van uh, stageplekken en zo. Uh, waarom is het zo belangrijk dat u dat met de gemeente gedaan hebt? Ja, dat is uh, nou, fijn dat ik dit verhaal ook kan vertellen vandaag. Uh, het is trouwens, uh, we zijn onderdeel van het R.C. van Amsterdam en R.C. Uh, Flevoland. MBO mm -hmm. uh, College Airport in Hoofddorp inderdaad. De, de vakschool voor de luchtvaart en de uh, travel en hospitality uh, sector. Uh, het is inderdaad normaal gesproken tekenen wij overeenkomsten met, uh, met de bedrijven. Uh, op Schiphol hebben we eigenlijk met alle bedrijven partnerships. Maar nu is het inderdaad uniek dat we dat met de gemeente Zandvoort uh, doen. En dat is eigenlijk een beetje toevallig op ons uh, pad gekomen... Uh, maar het biedt voor ons wel echt een unieke kans om uh, de studenten hun uh, ja, skills te laten oefenen. Bijvoorbeeld op zo'n groot event als uh, de Formule 1. We hadden het er net al even over. gaat natuurlijk niet beginnen. Zondag ook de eerste race. Uh, ja, dat zijn fantastische evenementen waar wij de jongeren mee kunnen boeien en binden. Uh, en tegelijkertijd leren ze onder spot uh, ook uh, ja, het nodige van hun vakmanschap. Dus dat is een ideale combinatie. En, en uh, wat gaat de, de gemeente dan daarin doen? Want u zegt, u heeft uh, partnerships met diverse bedrijven. Uh, Zo'n zo event zoals de Grand Prix heeft voor jullie natuurlijk van alles. Hè? Beveiligers, hosters en, en noem maar op. Uh, hoe, hoe zit de gemeente daarin? Want de, nee, de gemeente is eigenlijk een beetje de verbindende de factor. dus een beetje de spin in het web die ons ook toegang geeft uh, tot die uh, bedrijven. Dus Antwoord Beyond, maar ook Center Parks en H hotels en dat is eigenlijk wel een goede methode, omdat de gemeente net een andere rol heeft... en ons ook aan tafel kan brengen met die bedrijven. En daar ook denk ik dat we ook van elkaar kunnen leren. Overigens gaan we ook studenten inzetten bij recepties van de gemeente en bij stemlokalen. Dus we gaan ook concreet echt voor de gemeente dingen doen. Dus zij zijn zelf ook werkplek werkplekbegeleiders uh, straks voor een aantal evenementen. Maar vooral die netwerkfunctie die de gemeente vervult, ik denk dat dat ook echt wel... Wat uniek is in Nederland, uh, waar misschien meer, meer gemeentes gaan volgen, dat je op die manier uh, het ecosysteem organiseert. En dat maakt ons voor ons ook efficiënter. En we komen gewoon sneller aan stageplekken als de gemeente zo'n rol oppakt. Ja, die, uh, die, die rol die heeft Sandwoord wel opgepakt, hè? want je ziet uh, studenten. Ik heb ze van de week ook nog gezien bij, uh, bij een businessborrel. Dus, ja. dus ze zijn echt wel uh, zichtbaar. En. Als je nou een student bent op die school, ga je dan elk jaar stage lopen of, of is het een, een eindstage? Nou, dat zijn, we hebben in, uh, verschillende soorten stages uh, in het MBO. En dat hangt ook wel af wat voor opleidingen doet. We hebben opleidingen vanaf niveau 1 tot en met 4. En MBO is in niveau 4 of in niveaus uh, opgedeeld. Dus we hebben uh, ja, korte opleidingen van 1 tot 1,5 jaar. Uh, maar we hebben ook vierjarige opleidingen. Uh, nou, in, in de langere opleidingen hebben we meerdere stage momenten. Um, en wat je dan vaak ziet is dat we in het eerste jaar dat noemen wij oriëntatiestages of snuffelstages, dat zijn vaak wat kortere periodes, of één dag wel in de week, maar dan twintig weken lang uh, maar we hebben ook echt kwalificerende stages, uh, kwalificeren betekent dat dat ze echt voor hun einddiploma echt hun proef van bekwaamheid moeten laten zien uh, bij een werkgever ja, en dan gaan ze vaak voor langere tijd uh, op stage we hebben ook stage in het buitenland, dus we doen ook vrij veel in, ja, op de, uh, hotels en resorts in allerlei vakantielanden maar soms wordt het natuurlijk ook zo'n type omgeving eigenlijk. Dus waarom ook niet. Um, dus dat doen we ook. Dus het, het is heel verschillend. Hoe, uh, hoe kom je eigenlijk aan de plekken in het buitenland? Ja, de, de, kijk, van oudsher hebben wij gewoon contacten met uh, Tour uh, Operators operators uh, Met uh, ja, organisatoren van reis zoals Toei en, uh, en Corendon en, uh, en Tassavia. Die vliegen natuurlijk ook naar al die landen. Dus eigenlijk van oudsher komen wij wel in contact met die, uh, met die landen en die plaatsen. Uh, en waarom we die buitenlandstages, en dat komt eigenlijk ook wel weer terug bij Zandvoort. Ze moeten natuurlijk ook al hun talen goed uh, oefenen. Mm -hmm. uh, en zo'n ja, zo, zo Formule 1 uh, evenement, daar komen natuurlijk ontzettend veel nationaliteit en de talen op ons af. Ja, dat is voor die cent natuurlijk heel goed. Hè. Dus Engels leren ze sowieso, maar bij de meeste opleidingen moeten ze ook een tweede of een derde vreemde taal nog kiezen. Ja, dat is ideaal om dat, uh, om dat dan te oefenen. En dat werkt gewoon heel goed. En dat, is, uh, dat is een beetje keuze wat welke taal je dan doet, de tweede taal? Ja, kun, ja, ze moeten gewoon allemaal in Nederlands en Engels. En dan, dan uh, hebben ze verplicht uh, ja, twee vreemde talen. Uh, bijvoorbeeld Duits of Spaans. Uh, nou, dat, is wel vrij, dat zijn vrij gangbare talen. U, uh, uw school heeft ook een aantal een heleboel e instructeurs. Hè? Het viel mij op dat er ook veel instructeurs ook gewoon, uh, uit de praktijk komen... en ook lesgeven op die school. Ja, klopt. Dat vind ik zelf ook echt het leuke. Dat we, dat we ja, voor de opleiding Stewardess. Dus voor dienstverlener hebben we toch echt een aantal mensen die, uh, ik denk wel de helft, die komt echt uit de praktijk. Sommigen die, dat noemen we inmiddels een hybride docent, dat is een nieuwe term. Die <laughs> ja. werken dus deels nog in de sector uh, als uh, camera attendant, maar die geven ook lesbeelden op school. Nou, dat is natuurlijk het liefste wat we hebben. Want via dat soort mensen krijgen wij actuele kennis en inzichten wat er speelt in de sector. Is... En uh, studenten vinden dit ook heel vaak heel leuk, omdat ze natuurlijk echte voorbeelden hebben uit de praktijk. Van ik heb afgelopen weekend gevlogen en nou, toen was dit, uh, dit uh, incident. En dat maakte het onderwijs natuurlijk ook veel aantrekkelijker voor studenten. Ja, het is ook een, een, een hele brede school, uh, uh, heb ik gezien. Hè. Het gaat van, van uh, sleutel aan vliegtuigen tot de stewardess. Uh, Klopt? Is, is het echt? Bijvoorbeeld in die hangar heb ik eens hier gekeken. En er staan echt vliegtuigen. Gaan die jongens ook stage lopen bij KLM, bijvoorbeeld om, om, om iets te ja, sleutelen? Het grootste, ja, voor vliegtuigen techniek niet specifiek, gaat het grootste deel uh, lopen bij de KLM uh, stage. Maar ook uh, bijvoorbeeld bij de luchtmacht, want wij leiden ook op voor de luchtmacht. Um, voor de F35 nu en F16 hebben we jaren gedaan. Dus uh, ja, dat zijn, Fokker, uh, dat zijn wel de grote werkgevers in Nederland qua vliegtuigtechniek. Koffie, koffie, koffie, koffie, koffie, koffie. Maar ik denk dat het gros, gros zit, zit bij de KLM. Ja, uh, terug naar Zandvoort. Um, ja. bij, bij welke bedrijven lopen de studenten nu ongeveer stage? Nou ja, ze, ze lopen dus bijvoorbeeld bij het NH Hotel uh, in Zandvoort stage en bij Centerparks. Uh, nou, ze draaien dus mee in, in de organisatie van, uh, van de Formule 1 als cityhost. Uh, dus dat hebben we vorig jaar een pilot gedraaid. Met ongeveer 150 studenten die, uh, ja, die allerlei, nee. allerlei touchpoints in, in de Customer Journey uh, om in Zandvoort te komen, daar hebben we ze ingezet. Of daar zijn ze ingezet. Uh, ja, en dat is, uh, dat is in ieder geval buiten het circuit, rondom het circuit... Om de studentenstromen of nee. de, de, de, de stromen van de mensen die komen, zeg maar, goed in goede banen te leiden. Uh, daar zijn ze nu voor, voor ingezet. Nou, dat is um, best wel breed, want het is natuurlijk, er moet van alles gebeuren bij zo'n Grand Prix. Uh, meneer Mol, ik ga even naar het. Iris, die ja, heeft ook ik, nog een vraag. Ik zou graag willen weten, uh, meneer Mol. Uh, hoe ervaren de, de leerlingen de stage zelf? Wat geven ze daarover terug op school? Ja, dat, dat is een, een mooie vraag. We hadden vorige week, toen we met de wethouder de overeenkomst ondertekenen. Uh, ...waren denk ik ook een stuk of tien studenten aanwezig... Uh, ...van de verschillende opleidingen. En die kregen ook deze vraag die u ook stelt. Dat is ja. een goede vraag. Kijk, ze vinden het... ...het is gewoon een, natuurlijk een iconisch uh, evenement. Hè? Dus sowieso vinden jongeren het heel fijn om te zeggen... ...ik was bij de Grand Prix en ik heb daar rondgelopen. Dus de, de, de beleving. En onderwijs is ook wel wat beleving, zeggen wij. Dat is sowieso wat ze echt gaaf vinden... ...dat ze onderdeel mochten zijn van zo'n groot event. Uh, daarnaast, uh, wat, dat was ook wel aandoenlijk voor ons... ...waren een aantal meiden die die op de opleiding zitten voor stewardess, die zeggen ja, normaal lig ik op het strand van Zandvoort. Dan weet ik verder helemaal niks van Zandvoort, wat er allemaal is. <laughs> ja. Maar die moesten nu natuurlijk opeens allemaal vragen beantwoorden van, uh, ja, van toeristen. Uh, van wat kun je nou nog meer doen in Zandvoort? Hè? Dus die zeiden, ja, het is eigenlijk wel grappig, maar ik weet nu ook veel meer uh, van de geschiedenis en de achtergrond van Zandvoort. En wat daar nog meer te doen is dan alleen op het strand liggen. En dat ja. vond ik wel weer een mooie, mooie bijvangst. Uh, nou, ja, gewoon in de interactie met, met, met, met, met, de, met de klanten. Dat vinden ze het allerleukste. Hè? Dat ze echt vragen en antwoorden moeten geven. Dat ze dingen moeten opzoeken. Hoor is het ook nieuw. Dus dat vinden ze ook spannend. Van de uh, onbekende wereld. Ja, dat, uh, dat geven ze terug. Ja, dankjewel. Dat, uh, dat klinkt heel goed. Ja, ja nou uh, wij uh, zien uh, denk ik nog genoeg mensen van het ROC in het dorp. Bij recepties en, en uh, andere activiteiten. Meneer Mol, uh, dank voor uw tijd. Graag gedaan. Dankjewel. En uh, tot ziens. Ja, oké. Okay. Succes met jullie programma. Dankjewel. u wel. I was listening to the ocean. I saw face But when I picked it up Then it vanished away from my hands Dawn I had a dream I was seven Climbing my way in a tree I saw a piece of heaven Waiting impatient for me Dawn And I was running far away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 Fall away what Uh, even kijken waar die ook weer is. Van Runaway Aurora gaan wij uh, naar Rogier Leegwater van het lokaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Leegwater. Uh, Goedemorgen. Uh, ik ga je gelijk in de, in de goede handen van Iris schrijven, want uh, die wil het interview ook wel eens doen. Ja, dat, dat lijkt me wel leuk. En uh, ja, ik hou ook wel van horeca en een uh, cafeetje op zijn tijd. Nou. En uh, ik heb begrepen, jullie zijn pas geopend... We zijn uh, vorige week uh, zaterdag of geopend. En dat was een ja. glorieuze opening? Nou, ik ben nog aan het bijkomen. Ah. <laughs> het, was het was overweldigend. Ja, nee, het was een hele mooie opening. Ja. Oké, okay. en um, vertel eens wat, waarom bent u het, uh, het lokaal begonnen? Nou, um, ja, in, in het lokaal komen twee passies samen. Ik heb uh, de laatste tien jaar heb ik gewerkt in, uh, in de richting van reintegratie. En mensen weer aan het werk helpen. Uh, maar daarvoor heb ik uh, met heel veel plezier in verschillende gelegenheden gewerkt. En die twee passies die hoop ik nu samen te gaan brengen. Die ben ik aan het samenbrengen, ja. Ja, want ik begrijp dat er mensen <laughs> werken bij u die uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat klopt. Uh, en bij, uh, bij het lokaal noemen we dat lokaal talent. En uh, ja, ik vind het leuk om mensen weer een beetje te helpen om in de structuur te komen... of om de taal eigen te maken... Uh, en zodoende ja, wil ik ook gewoon leerwerkervaringsplekken ervaringsplekken bieden om, uh, om mensen weer uh, ja, op weg te helpen. En hoeveel mensen werken er op het moment? Op dit moment werken er, uh, <coughs> uh, als ik mijn vrouw niet meetel, drie mensen. <laughs> dus uh, ja. ja. Maar ik heb maar er al. Is, er, er, er is ruimte. We zijn natuurlijk net begonnen, dus er is ruimte voor, uh, om mensen te kunnen plaatsen, zeker. Nou, het is, het is, oh, sorry, het is wel een, een aanloopje geweest, Rogier, want je bent natuurlijk al een tijdje bezig. Uh, waarom heeft het zo lang geduurd? Uh, nou ja, om precies te zijn. Twee jaar, ja, ik, qua, qua timing uh, is er nog wat te leren. Want ik zei mijn, uh, mijn baan op uh, 1 maart en 15 maart werd het, uh, ja, er kwam, kwam corona. Uh, uh, ja, dus dat was uh, wat dat betreft slechte timing. Gelukkig uh, was mijn vorige werkgever uh, uh, coulant en mocht ik nog even in dienst blijven. <coughs> Uh, want ik werkte hiervoor uh, bij, uh, bij werkdag, de verbeelding. En uh, daar mocht ik nog heel even terug. En uiteindelijk heb ik toch besloten... omdat het te leuk is om het avontuur aan te gaan. Nou ja, zodoende uh, heeft de aanloop wel een beetje lang geduurd. Ja, die, uh, uh, de hele verbouwing moest nog gebeuren. Het ziet er nu echt uit als een, een mooi lokaal café. Ja. Uh, hoe gaat dat nu verder? Je hebt, je hebt natuurlijk de Brits en je hebt uh, uh, nog een paar. Hoe, hoe ga je meer mensen in jouw lokaal krijgen? Uh, nou, het mooie is, het is, ja, het is gewoon een, uh, een, een mooi pand waar uh, alles samenkomt. Want uh, turnen, uh, judo, boksen, volleybal, uh, eigenlijk uh, ja, de bibliotheek, welzijn. Er zitten natuurlijk tal van organisaties, de scholen. Dus uh, ik zou niet weten waarom het niet samen kan komen. En maar er ligt een uitdaging, maar. Uh, uh, ja, ik heb daar wel vertrouwen in. En uh, hoeveel mensen kun je kwijt? Hoe groot kunnen de evenementen zijn? Die, uh, die, uh... Nou, het mooie van de blauwe trim is dat daar ook gewoon uh, zalen zijn. Dus uh, even teruggaan naar uh, twee jaar geleden. Toen was er een bijeenkomst van de Formule 1. Toen zouden er 70 man komen, maar toen stonden er gewoon wel 200. <laughs> um, maar uh, in de horeca zelf, uh, ja, daar kunnen een groepen tot, tot 80 man, uh, denk ik. Ja. Oké, okay. en uh, zijn er nog speciale acties op het moment of aanbiedingen voor mensen? Nou, uh, we vinden het natuurlijk heel leuk om mensen kennis te laten maken. Dus uh, om die reden hebben we een, uh, een koffiebon uh, met appelgebak... ...welke volgende week in de Zandvoortse krant verschijnt... ...en mensen kunnen met die bon uh, langskomen. Maar uh, nou ja, we willen graag een, een horecagelegenheid zijn voor alle Zandvoorters... Dus mensen met een zandverpas, die kunnen ook voor 1 euro een kopje koffie komen halen. En, uh, en is er nog iets wat je kan aanraden? Van, nou, dat moet je echt proberen. Dat is onze specialiteit. Nou, uh, vandaag werkt Nicole en die maakt de lekkerste tosties. Dus ik nodig iedereen uit om uh, een lekker kopje koffie te gaan drinken of een tostie. Oh, heerlijk. Dat, nou, dat, heel... dat, uh, dat lijkt me een goede aan aanbieding. Rogier, um, ja. wanneer is het lokaal open? Uh, het lokaal uh, hanteert dezelfde openingstijden als de bibliotheek. Dus wij zijn door de week van tien tot zes open. En uh, eigenlijk op, uh, op maandag zijn we gesloten. Maar we zijn ook op de avond aanwezig van dinsdag tot en met donderdag. En, en, en als iemand nou uh, specifiek het lokaal wil, wil huren voor een feest, kan dat? Zeker, dan uh, uh, nodig ik mensen uit om op de website te kijken van het lokaal Zandvoort. En daar zit een invulformulier en kunnen mensen en mensen kenbaar maken. En dan hoop ik ook dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. Ja, ja uh, ik heb ook gezien dat uh, uh, de grote zaal kan je er ook bij betrekken. Hè? Dus kan je gewoon de grote zaal uh, in combinatie met jouw catering doen? Zeker, absoluut. Ja, dus uh, nee, op die manier kunnen we ook grotere groepen bedienen. Ja, dat doen we eigenlijk al. De, de Bridge is een uh, grote vereniging. Uh, die op donderdag met 80 man uh, komt. Oeh. En de afloop uh, komt borrelen. Dus, uh, dus die ervaring die, uh, die hebben we. En uh, ja, de gemeente komt ook wel uh, met enige regelmatig bijeenkomst uh, organiseren. Ja, ik, heb, uh, ik heb ook begrepen dat, je, dat, er, dat er een terras beloofd is. Oh. Ja, de, de, nou, uh, ik geloof dat de gemeente de uh, plannen heeft om het, om het plein uh, ja, wat meer levendig te maken. Mm -hmm. En wat mij betreft uh, zou een terras daar niet misstaan. Daar wil ik wel bij uh, benoemen dat het dan echt een, gaat om een, een dag, dagzaak ja. voor de buurt, voor de Zandvoorters. Dus. Uh, en dat we niet, uh, niet de horeca gaan doen uh, die het dorp uh, al rijk is. Nee, dus je kan een rustig terras. bij jou een, een kopje koffie gaan drinken op het terras. Precies, als dagzaak, ja zeker. Je zei net iets over informatie op een website. Wat is het adres van je website? Uh, het adres is www.hetlokaalzandvoort.nl Dank je. Ja. Nou, ik denk dat we uh, nu al weten hoe het Lokaal en Rogier uh, te werk gaan. Uh, wij wensen je heel veel succes. Dankjewel. En uh, we komen wel een keer langs. Dankjewel. Fijn dat ik even in de uitzending mocht. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Hai, hai. Where we are? I don't know where we are. But it will be okay. your name where we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 En uh, eigenlijk moeten ze iedere keer als ze dat dan doen, krijgen ze weer een klein opvriesmomentje. Dus uh, ze zijn daar ja, voor opgeleid onder de noemer wat ze moeten weten. Oké, okay, nou naast mij zit Iris. En die gaat meewandelen. Die heeft ook nog wat vragen. Oh, leuk. Ja, Kijk, ja, ja, je hebt het over de hoed en de rand. En uh, nou <laughs> ja, ik, uh, ik ga voor het eerst meewandelen. Uh, 18 kilometer. Ik ben uh, pas een beginnend wandelaar zo gezegd. Leuk. Ja, dus ik vraag me een beetje af. Uh, wat kan ik verwachten? Moet ik zelf mijn boterhammen meenemen, mijn waterflesje? Wat, uh, wat kan nou, in, ik gaan doen? Nou, in principe wordt eigenlijk volgens mij het grootste gedeelte wordt, wordt verzorgd. Waterflesje meenemen is volgens mij altijd handig. We hebben ook altijd ook om een beetje duurzaam te zijn. Zorg ervoor dat er altijd waterpunten zijn waar mensen hun eigen flesje kunnen vullen. Um, maar um, uh, ja, weet je, de, de, de lunch, volgens mij wordt er overal wat lekkers uitgedeeld. Ik hoorde al uh, lekkere koeken voorbij komen van de week. En volgens mij hebben jullie ook nog stoppen bij de Hemelse pannenkoek. Dus ah. volgens mij gaat dat helemaal goed komen. <laughs> <laughs> dus een, een bidon mee en. en uh... Nou, hopelijk zonnebrand, want we hopen op mooi weer. Ja, en, uh... ja we hopen. Dus het ziet er wel goed uit. Dus ja. dat uh, gaat helemaal goed komen, denk ah, ik. Ja, ah. dankjewel. Nou, dan, uh, dan uh, ben ik gerustgesteld. Ik weet wat ik moet doen. <laughs> nou, dan, uh, leuk. dan wens ik jou in ieder geval heel veel wandelplezier. Um, heb je ook wat getallen over, over deelnemers? Ja, we beginnen um, zaterdag natuurlijk nee, met de, de, de 30 van Zandvoort. Daarbij doen er ongeveer uh, 6000 uh, deelnemers mee. Uh -huh. uh, en dan uh, beginnen we zondagochtend heel vroeg met de fietsers van de omloop van Zandvoort. Daar, uh, die is uitverkocht, dus daar doen uh, ruim 3.500 uh, wielrenners of fietsers aan mee. En daarna uh, is uh, de kidsrun. We, we, uh, we starten daarna op het circuit met de, de specials, dus mensen met een rolstoel of uh, dat soort dingen. En daarna de uh -huh. kidsrun.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 get up. She swears that she don't hear. Says that I'm as quiet as a mouse. I comb my hair and throw some water on my face. Back out short supply nothing good seems to ever come from all this work no matter how hard i try you know i believe in the sun i ain't no backslider But my Were told they'd prosper in this land Still I know some who've never seen the ocean They set one foot on a velvet bed of sand But they've got their treasure Laying wait. High, where there might be many mansions, but when I look up, all I see is sky. Maybe it's the getting by that gets right underneath you. It's up you. Ja, goedemorgen. Uh, dan gaan we nu over naar de cultuuragenda Zandvoort. Um, in de maand maart is uh, de protestantse kerk open uh, in het kader van uh, Oekraïne. Uh, in de maand zal uh, de protestantse kerk elke dinsdagavond tussen 7 uur en 9 uur s avonds open zijn. En uh, de klok zal ten teken dat de kerk open is om 7 uur elke avond geluid worden. Daarnaast in de protestantse kerk uh, klassieke concerten kerkpleinconcert. Op zondag 20 maart is de kerk geopend van half drie smiddags. En vindt het kerk, uh, kerkpleinconcert plaats van drie uur tot vijf uur middags. Plaats is de protestantse kerk. De toegang hiervoor is vijf euro per persoon. Aanmelden of informatie kunt u vinden op info.classicconcerts.nl ik herhaal het laatste nog even, info.classicconcerts.nl. Daarnaast is er een lezing kunstgeschiedenis in de Blauwe Tram. Ook op zondag 20 maart, van 2 tot 4 uur. De plaats is dus pluspunt Zandvoort in de Blauwe Tram. De toegang hiervoor is 10 euro per persoon. Aanmelden kan via www.wijksteun.deblauwetram.nl... Nou En dan daarna allemaal hele slash cursussen slash alle cursussen kunstgeschiedenis. Dat lijkt me allemaal heel ingewikkeld. Dus ik zou gewoon zoeken op lezing kunstgeschiedenis zondag 20 maart. En dan komt u daar vanzelf wel op internet. Uh, daarnaast uh, nou ja, de, de doorlopende tentoonstelling van de geluidsdragers... Bomschuiten en meer in het Pop-up Museum in het Raadhuis... Uh, voor wie dat nog niet gezien heeft, kan daar gaan kijken. De toegang is uh, 3 euro per persoon. Met de museumkaart kan je er gratis in. En uh, uh, Kees de Muis voor kinderen op de speelzolder in het Zandvoorts Museum. Ook dat blijft doorgaan. Uh, elke woensdag en zondag van 11 tot 5 uur kunnen kinderen daar naartoe. En de toegang is gratis. En dan als laatste. Volgende week zaterdag 26 maart... als beloning voor het in, inzamelen van, van onze groente- en fruitafval... kunnen de inwoners van Zandvoort op zaterdag 26 maart... Uh, weer compost gaan halen. Even kijken. En, uh, nou, die gaat de wethouder vanavond uitdelen, Haafde. heb ik begrepen. Oké, okay, en waar gaat hij dat doen? Aan ah, de Spaarne-landenlocatie. Oké, okay, aan de Kamerling onderslaan. En dat gebeurt van half tien tot twaalf uur. Maar ja, wel op tijd zijn. Want het is zolang de voorraad strekt. Ja, meestal is, nou er, ja. is er wel genoeg. Ja, we hebben heel even, veel ingezameld met z'n allen. Kijk wel even uit. Want uh, de, de toegang naar de remise is uh, iets veranderd. En je moet geloof ik via de Keesomstraat. Dus ja. pas op. En uh, ga lekker in de rij staan voor je zakken compost. Nog één dingetje erbij. Uh, bij Pluspunt gebeurt ook van alles. Ah. En kijk daarvoor op de de blauwe tramwebsite of op de website. Dit was de agenda en het eerste uur. We laten nog een stukje muziek en dan komen we het tweede uur terug met de winnaar van de verkiezingen, Jerry Kramer. Tot straks. Tot straks. just a poor boy Though my story seldom told I my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 Looking for a job, but I get no offers Just to come on from the horse on 7th Avenue I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there Then I'm laying down my winter clothes And wishing I was home going home Where the New York City winters aren't bleeding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 I'm cheating on you, you've been cheating on me, but I've been cheating through all this life And all it's cheating on you you've been cheating on me but I've been cheating through this I don't remember living life before this Cheatin' on cheating on you You've been cheating on me But I've been cheating through this I've life cheating I've cheating on cheating on me And, And all been this been suffering. stuff from me Oh my god Am I good for nothing? help me This life Was it a smile?